Het is zeven uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Syrische stad Homs zijn zeker veertien burgers gedood door regeringstroepen. Volgens waarnemers was het een van de hevigste aanvallen van het leger tegen betogers in de stad. Homs is een van de steden waar al maanden wordt gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. Het leger zou in Homs tanks hebben ingezet. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, heeft de Syrische regering vandaag beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid.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 De piloten hebben aan de bel getrokken bij Kamerleden toen die onlangs bij hen op bezoek waren. De Kamer maakt zich zorgen over de situatie, al trekken de partijen verschillende conclusies. Zo wil de VVD dat er geld wordt uitgetrokken voor extra vlieguren, en volgens de SP moet Nederland aan minder missies meedoen. Minister Hille laat weten dat de bezuinigingen op defensie doorgaan, en dat geen enkele vlieger onvoldoende getraind op pad wordt gestuurd.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 Als de situatie niet verbetert, dreigt opstel te in te grijpen door gebruik te maken van zijn aanwijzingsbevoegdheid. Het weer? Al wisselend droog en buien, morgen bewolkt en weinig verandering door de graad of 17. Dit was het NOS-journaal. Verheugt u zich ook zo op het kerstpakket? Zo'n cadeau waarmee je eigenlijk niemand echt blij maakt? Want gebruikt u hem nou vaak die picknickmand, die chocoladefontein of die steengril?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 Dit is radio 1, de NTR. Kerstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast landde zo'n 12, 13 jaar geleden... als de vreekde de Jonge van Paramaribo... in een paar kleine Nederlandse theaters. En de rest is geschiedenis, want hij was een instant hit. En is met zijn late-night show niet meer weg te denken van de televisie... als de man you love to love. En dus is het hoog tijd voor de hamvraag. Wie is je vader? Wie is je moeder? Hier is Jurgen Rijman. Uw presentator is Petra Possel. Weergaloze manier van de Engelse uitspraak. Ja, ik weet wel als Engels beter is dan het Nederlands. Of ze studie naar afstand. Ja, of ze studie ja. Goed, nou hier kunnen we wel weer een stukje mee vooruit. Jurgen okay. Rijman, hartstikke welkom in, in Kunststof van woensdag 7 september... het Cultuur en Mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. U kunt mailen, dat weet u. Doe dat dan via onze website, via het gastenboek radiokunststof.nl. Wij zagen in uh, ons geschiedenisboek dat jij op uh, 9-11... Uh, dus 9-11, dus 2001, ja. te gast zou zijn hier in deze show in Kunststof... en dat je toen afgebeld werd, vanzelfsprekend, vanwege 9-11... Ja. En uh, dat zet een dikke vette streep door de rekening. Je vierde toen de start van je programma. Klopt. Van je tv-programma. En nu vier je je tienjarig jubileum. Tienjarig bestaan. Ja, het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden lijkt het bijna. Uh, ik weet nog, het, het, we zouden de tweede uitzending hebben uh, op 9-11. Zouden we de tweede uitzending, dat was in die periode toen de tweede uitzending. We hadden net de eerste achter de rug... En ik zie die dag nog zo ik op de redactie kwam. Ik zo. Dus ik was eerst eerste de redactievergadering. En ik zou daar naar hier naartoe komen. Dat was dus de afspraak. En ik vergeet het beeld nooit meer natuurlijk. Zoals iedereen van uh, het vliegtuig dat de Twin Towers invliegt. En ja, het heeft onze geschiedenis behoorlijk veranderd natuurlijk. Ja, hoe, hoe, hoe vaak komt dit eigenlijk nog voorbij in je hoofd? Uh, 9-11, ja. Eigenlijk elke keer als je weer, uh, ik, ik sloeg net de NRC open en ik zie een aanslag ergens in Pakistan. Ja. Uh, gepleegd. En je ziet een man met een klein meisje in zijn hand, zeker 24 doden. Maar een afschuwelijke foto's. Afschuwelijke foto's zit, weet je. Maar dan, dan, ja, dat zijn de momenten dat het altijd weer terugkomt. je afvraagt wanneer houdt het nog een keertje op? Ik bedoel, wanneer dringt het tot mensen door dat, ja, zoals Michael Vred het mooi zei, uh, you can't bomb the world to peace, but you can't bomb it to pieces. Mm -hmm. Of uh, you can bom it to pieces, but you can't bum it to pieces. En ik hoop dat het een keer ook doordringt tot deze mensen dat het absoluut ons alleen maar verder uit elkaar heeft en dat het ons dichter bij elkaar brengt. Hoe bepalend is dat 9-11 geweest in die show die je die afgelopen tien jaar hebt gemaakt? Want dit is de show van je doorbraak. Dit heeft ja. de televisie doorbraak betekend. Heeft je ook tot bekende Nederlander gemaakt? Je was ervoor eigenlijk al bekende Surinamer. Ja. maar nu ben je gewoon bekende Nederlander. Nou, ik denk dat uh, wat je natuurlijk kreeg na 9-11... is een soort anomiciteit tegen de islam. Mm -hmm. En dat werd op allerlei populistische manieren nog erger gevoed. Uh, wat ergens ook begrijpelijk was. Als je op een gegeven moment zo uit onverwacht zoek een aanval krijgt... dan wordt dat een, ja, een, enge, een enge religie. En dan wordt alles ermee geassocieerd dat mm -hmm. eng is. Uh, en ja, ik ben in Suriname opgegroeid met een hele andere islam. Ik bedoel, mijn schoonmoeder is moslimman. Uh, ik, ik ken de islam als een hele vredelievende godsdienst. Gewoon, uh, daarmee ben ik opgegroeid. En ook een godsdienst waarmee je gewoon humor kan hebben. Dus bijvoorbeeld Ahmed de Slager, die ik als jarenlange stiepetje heb gehad in mijn, in mijn programma... was toch een beetje ook met de jongen te laten zien van... jongens, is het, ja, het kan ook wel leuk zijn. Het ja. islam hoeft niet zo eng te zijn. Dus in die mate heeft het wel invloed gehad op, uh, op mijn programma... en uh, zeker op het idee van Ahmed in het begin. Maar het heeft je ook veroordeeld tot uh, de jongen die natuurlijk even moet laten zien... dat wij een hele brede multiculturele samenleving zijn. <laughs> ik bedoel, daar moet je maar net zin in hebben altijd. Ja, nee, precies. Maar, kijk, maar dat is, kijk, voor mij is het vanzelfsprekend. Want mijn referentiekader is gewoon altijd multicultureel geweest. Ik ben in Suriname opgegroeid. Dat, ik ken het gewoon niet anders. <kwijde> en als je kijkt uh, in Nederland, ja, het is al heel gauw... als je een gekleurde presentator hebt, dan heb je een multicultureel programma. Ik bedoel, de diversiteit in, bij ons op televisie is, is vaak doelgroep televisie. Het heeft niets te maken met van... Um, Laten we het laten zien hoe de maatschappij in elkaar zit. Of alles kan, mm. weet je. Diversiteit van mij zou bijvoorbeeld zijn... als, uh, als, er, een, als er een of andere Fatima of uh, noem maar op... of een Lucretia gewoon Ik hou van Holland zou presenteren. Uh, als een Jandino Asporaat heel normaal de wereld draait door zou presenteren. Ja, dat, de Antilliaanse mij... uh, komiek ja. is dat, hè? Maar als je dan kijkt naar Nederland op zichzelf... ik bedoel, uh, het hele spectrum uh, Hilversum en alles wat er omheen zit in Amsterdam... De mensen die gekozen worden voor de televisie en ook voor de radio... dat zijn mensen met een, met een heel neutraal Nederlands accent vaak. Uh, dat wat verandert langzaam maar zeker. Het, maar het, het, het, het duurt wel even. Maar je bijvoorbeeld, je, ziet, je hoort nooit iemand met een Limburgs accent... in een televisieprogramma presenteren of met een Drenns accent. Of, uh... Maar Twan heeft toch een licht Limburgs accent? Ja, heel, ja heel, dan moet je echt heel goed luisteren. <laughs> Eva van. heeft een dan dan licht dan Amerikaans dan accent. Dan moet je heel goed gaan luisteren. Maar Ik bedoel, weet je gewoon, ik bedoel, de eigen diversiteit is ja. al eng in Nederland. Dan staan we net, wanneer het over de nieuws diversiteit hebben. En, uh, ja. maar, dus, maar dus wordt er steeds een beroep, steeds op, een beroep gedaan, op mij gedaan. Maar moet ik moet jij de ik goede bedoelingen de hele tijd Voor laten... mij is het vanzelfsprekend. Aha. Mijn labeltje graag in Nederland, maar voor mij was het altijd vanzelfsprekend... om het zo te doen. Want ja, dat is mijn referentiekader. Het is heel breed. Ik heb Antilliaanse vrienden, ik heb Marokkaanse vrienden... Uh, christelijke vrienden, je kan het zo gek niet bedenken, moslimvrienden. En ik, dat is waar ik humor over maak en waarover ik televisie maak. Heb je dan ook wel eens in, in momenten van twijfel en uh, zwarte diepe zwarte nachten... dat je denkt van, uh, ja, ze kunnen me eigenlijk allemaal de boom in. Ik ga nu gewoon eens gewoon heel politiek incorrecte standpunten innemen... en ik, hang, ik, ik lap de rest gewoon aan mijn laars. Of, of is het toch altijd die stem van de goede bedoeling... Uh, ja, het, het ligt niet in mijn aard om politiek incorrect te zijn. Ik bedoel, kijk, ik heb natuurlijk als je met vrienden onderling bent... maak je soms foto's grappen en zo. Uh, maar ik vind dat er al genoeg politiek incorrecte programma's zijn... op televisie en op de radio. Dus ja, waarom zou je met alles mee moeten gaan? Omdat alles tegenwoordig maar uh, aan het verloeder is... hoef ik niet te verloederen. Ik bedoel, als je kijkt naar wat er gebeurt... de programma's die gemaakt worden tegenwoordig... het is voor 90% trash tv, wat echt de cijfers trekt... Uh, mm -hmm. Met alle respect, oh Gerso en dat soort programma's, ja. Ik... Ik, ik, ik zie de meerwaarde ervan niet in. Jij vindt het fijn om een beschaafde jongen te zijn? Ik houden. vind het fijn om, om toch nog een beschaafd geluid te laten horen... tussen dat alles en uh, ja, dat, dat hoor ik dan ook graag zo. In je column in de Telegraaf schrijf je ook uh, veel over huis en haard... maar ook over de wereldpolitiek. En daarover uh, schrijf je bijvoorbeeld in meerdere columns... over dat angst wordt ingezet als instrument in de wereldpolitiek. Dat is een van je ja. stokpaartjes, mag je wel uh, zo zeggen. Absoluut. Is dat inzicht wat je, wat je dus uitdraagt... Uh, is dat nou eigenlijk te herleiden naar dat 9-11... Nou ja, ik, ik denk dat 9-11 is, uh, is natuurlijk het punt geweest waarbij, waarbij men de angst uh, kon gebruiken om verder politiek te drijven. En je ziet het ook, je ziet het, je ziet het overal. Ik bedoel, uh, religie wordt sowieso al gepolitiseerd. En van daaruit wordt, wordt de angst voor religieën ook gebruikt. En uh, Bolkestein die zei bijvoorbeeld gisteren, zag ik, las ik in de krant, van dat uh, niet de islam een gevaar is voor het Westen, maar dat het Westen gevaar is voor de islam. Mm -hmm. Weet je, dus het is van beide kanten een soort angst die er is. En die wordt door politici steeds meer weer uitvergroot. En van, weet je, we moeten daarvoor oppassen. We moeten oppassen dat we niet dat Nederland niet geïslamiseerd wordt. We moeten oppassen dat uh, ja, dat er geen uh, over, dat er geen tsunami van Oost-Europeanen komt, om het maar ja. zo te noemen. Uh, niet West-Alof-tonen moeten bang voor zijn. Maar als je uiteindelijk uh, kijk, het zijn allemaal mensen die vanuit puur humanisme bekeken ook van hun kinderen houden en ook elkaar respecteren op een normale manier, de uitzonderingen daar gelaten. Maar ja, je hebt soms zeker in tijden van crisis en in tijden van. Uh, Waar het moeilijk gaat nu in Nederland, heb je soms zondebokken nodig? En daar kan de politiek heel goed op inspelen ja. door die angsten te gebruiken. En zeggen van maar, ja. kijk, dat zijn degenen voor je op moet oppassen. Zij zorgen ervoor dat het niet goed gaat ja. in ons land. Ken en, jij en angst, daar gevoelig voor? Zijn er angsten, zijn er dingen die jou in de greep kunnen hebben? Uh, ja, ik, waar, waar, waar ik heel lang bang voor ben geweest... is dat we dus uh, als maatschappij steeds verder uit elkaar zouden drijven. En dat als, als we als maatschappij op een gegeven moment... tot een soort van explosie zou komen... waarbij echt groepen tegenover elkaar zouden komen te staan. Maar als ik dan naar mijn kinderen kijk... Ik bedoel, je hebt ook een, een dochter van 17 die zijn praktisch kleurenblind aan het worden. Die, mm -hmm. bedoel, die hebben vrienden en vriendinnen... uit verschillende religieën, verschillende etnische afkomsten. Nog je maar... net niet seksenblind, nee, maar, seks maar wel kleurenblind. Ja. Nee, maar als je maar cool bent, kan ik met je hangen. Daar gaat ja. het om. Ja. En dus ik heb, ik heb mijn hoofd vooral op de nieuwe generatie gezet. Want onze generatie die, die blijft nog met die angsten leven. En het lijkt alsof we niet leren uit de geschiedenis. Ik bedoel, als je ziet... Um, waar het allemaal doorheen is gegaan. Ik bedoel, Nederland is ontstaan, ook als staat toen... voor mensen die op de vlucht zijn gegaan voor hun religie... en zich hier hebben gevestigd in de lage landen. En toch lijkt het door een of andere we steeds weer... met elkaar angst gebruiken om bepaalde groepen weg ja. te zetten. En ja, dat, ik heb mijn theaterprogramma in januari doorgevreden. Dat gaat ook een beetje daarover. Over vrede, die met angst de die de vrede met de F Vrede ja. met de F, ja. Vrede, ja. vrede betekent bang in, Surina ja. in het Surinaams. ja. ja. Maar nou klink je, ik bedoel, je bent drie jaar jonger dan ik. Heb ik even smiddags even stiekem op de Wikipedia opgezocht. Maar je klinkt echt als een hele oude wijze man. Nee, ik ben geen oude wijze Je man. moet nou zo jurk tot de grond aan gaan doen. In kleermaker ja, zitten. Zit. Nee, het, het, het een beetje ja, nee, boeddhistisch. Ik ben ook heel erg, ik bedoel. Uh, als je bij ons thuis komt, zei je van alle religieën zijn je uiting vind ik. Ik heb het ook in mijn zit. Ik bedoel, ik, mijn grootmoeder is Jodin, waardoor ik van je moederskant Jood ben. Uh, ik zei dat mijn schoonmoeder is moslim, maar ja. uh, ik ben katholiek opgevoed. dus zijn katholiek uh, mijn schoonzusjes met de hindoe getrouwd. Uh, we hebben al die religieën in onze familie zitten. En dat gaat heel goed met elkaar samen. Via kerst met elkaar samen, via de Hindustaanse feesten met elkaar samen. Dus ik vind, uh, ik zeg ook... ik, ik ik ben een gelovig mens, ik geloof in God. Ik heb alleen een probleem met religieën. Omdat religieën die politiseren het geloof op een manier waardoor mensen tegen elkaar komen te staan. Ja. En dat hebben de christenen gedaan toen. Dat doen de moslims nu waarschijnlijk ook. En ja, uiteindelijk ben ik iemand die zegt van ja, God manifesteert zich op verschillende manieren. Mm -hmm. Iedereen heeft daar zijn eigen kijk op, zijn eigen denkbeeld over. Laten we dat gewoon respecteren met z'n allen en, en met elkaar beginnen te leven. Volgens. Ja, ons, ons allemaal ons eigen standpunt. En dan komt erop neer dat iedereen volgens de tien geboden leeft. We moeten elkaar respecteren. We moeten elkaar uh, gunnen om te leven. We moeten uh, ja, elkaar vooral niet doden. Uh, blijf van de andere zijn vrouw af. Het zijn heel eenvoudige regels uh -huh. om prettig met elkaar samen te kunnen leven. Dus zo moeilijk is het helemaal niet. En voldoet jij ook zelf altijd aan al die, uh, aan die tien geboden? Lukt dat? Ik doe mijn best. Uh, dat lukt niet altijd. Uh, hoe, ver maar, uh, hoe, hoe, hoe, hoe ver kom je? Ik bedoel, wat, nou, wat, ik wat is je zwakke uh, Mijn zwakke punt is bijvoorbeeld dat ik, uh, ik... Ik neem elke keer bijvoorbeeld voor als ik in de auto stap... neem ik, neem ik altijd de tijd voor mezelf en even... oké, okay, vandaag ga je aan niemand ergeren. Iedereen is op weg naar zijn van A naar B. En iedereen heeft zijn eigen sores. Als er iemand je afsnijdt een keer, laat het gaan. En ik maak me er soms toch nog... Schuldig aan dat ik, maar dan toch erger aan iemand in het verkeer die mij afsnijdt of uh, die op mijn staart zit te, uh, te bumperkleven of whatever. Um, en dan? En dan, dan, dan vind ik ja dat ik mezelf weer... Dan ontplof je gaan. gewoon. Ja, dan, dan ontplof ik en dan, dan, dan kan ik ook mijn middenvinger omhoog steken. En dat vind ik onterecht, dat moet ik, dat moet ik vooral niet doen. Weet je, dus dat maar is, als dit je grootste zonde is, dan, dat is, dat is, dan dat toe... ben je nu al door de hemelpoort, hoor. No, nee, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is op dit moment mijn allergrootste zonde. Ja, ik, heb, <laughs> ik bedoel, ik ben, geen, ik, ben, ja, ik ben altijd met mijn gezin verder of zo. Ik ben ja. niet iemand die... Uh, Laat stapt of met vrienden uitgaat. Nou, is, is, is, is dat zondig, vind je? Nou, nee, maar ik bedoel, dan, dan ben je... De, verleiding, de, verleiding, is, de verleiding wordt, verleiding wordt ge... om te zondigen. Uh, ik vind dat u nu thuis al wel heel veel heeft gehoord... van, van onze gasten gast Jurgen Rijman. Dus u kunt reageren. Het woord religie is ook gevallen. Dus ik ben gewend dat er dan ook gereageerd wordt <laughs> sowieso. Doe dat via ons gastenboek radiokunsthof.nl. Jurgen Rijman is onze gast. Hij is cabaretier. Hij is televisiemaker. Hij is televisieproducent. Hij viert zijn tienjarig televisie... Jubileum. De televisie die ervoor zorgde dat hij een bekende Nederlander werd nadat hij eerst een bekende Surinamer was. En inmiddels ben je zo bekend dat je ook de groten der aarde regelmatig een hand mag geven. Uh, hebt ontmoet, uh, hebt aangekondigd. Zoals vorige week bijvoorbeeld, toen, toen mocht je dus gewoon zomaar deze man aankondigen. CEA! Dit was hij uh, toen hij 12 was. Stevie Wonder. Vorige week uh, was hij te zien op uh, Noordzee Jazz Curaçao. En Jurgen Rijman had de eer om alle artiesten aan te mogen kondigen. Dus ook Stevie Wonder. Ook Stevie Wonder, ja. En jij zei bij die gelegenheid dat dit de grootste eer was. die je tijdens je aardse leven ten deel is gevallen. Dus daar komt niks meer overheen. Nee, ik denk het niet. Ja, als ik een keer Nelson Mandela mocht ontmoeten, misschien. Oké. Okay. Dat zou het maar. Stevie Wonder, ja, dat is voor mij toch. Ja, Larger than life, ik bedoel, Wat zeg je tegen zo'n man? Uh, jurgen, rijman. Je valt gewoon stil, je geeft de hand en zegt van... Uh, Mr. Wonder, thank you for the music and it's a great honor to meet you. En and, and dan druip je af. And that's it. And that's, that's it, it. <laughs> Oh. Nou ja... Ja, ja sorry, het is... Uh... <laughs> ik, ik verwachtte even... Ik had eigenlijk de hele uur willen bouwen op deze ervaring, maar ik begrijp... Nee... Ik heb dat concert ook gezien, want bij, uh, niet bij toeval, maar ja. hoe dan ook. Ik was ook op Curaçao en ik heb dat concert gezien. En ik was een heel klein beetje teleurgesteld. Ja. Had jij dat ook? Nou, gewoon ik, even onder ik, ons. Nou, ik zou zeggen, qua sfeer had ik zoiets. Uh, ik vond het qua sfeer, vond ik bijvoorbeeld gewoon Louis Gerry die daarvoor optreedde. Ja, fantastisch was die. Ja, die, heeft echt, die heeft echt de, de dak naar beneden gebracht dat ja. het niet was, maar spreekwoordelijk gezien. En daarna had je Ruben Blades uh, die speelde op het uh, kleinere podium. En toen waren de mensen eigenlijk kapot. Toen, toen Stevie begon. Ze waren echt, gewoon moe. Mensen waren gewoon, je zag het ook dat mensen, ja. zagen, je zag mensen echt gewoon zwaar uitgeput. Het is ook. Ja, ja, ik hoef het jou niet uitleggen, je kan vaker op Curaçao. Gewoon uh, Louis Guerra, Ruben Blades. dat zijn lokale helden. Dat is ja. muziek waarop iedereen bij. Het Series gebied zuid amerikaans kan gebied. En dan gaan ze echt helemaal los. Ze geven zich helemaal voor zo'n concert. En Stevie begon vrij. Mello, weet je een beetje. Een beetje ja, en ik moet zeggen, jamming. als Stevie Wonder, die er inmiddels gewoon uitziet als een zwarte variant van Demis Roesels ja, met een soort hij is heel dik jurk, geworden, ja. Als hij dan op de grond gaat liggen en een solo gaat geven dat en dan niet beetje... meer overuit kan komen. Oh, nee, ja, nee, dat is ook wel een beetje een moeilijk moment. Dat toch? was een moeilijk moment. Dat is een beetje, zeg maar, nogmaals, het, het blijft Stevie Wonder, weet je. En uh, ik bedoel, deze man heeft zoveel muziek gemaakt, heeft zoveel betekend voor andere artiesten. Het is. Ja, als je het mij vraagt, de allergrootste die de leeft nog op dit moment. En uh, dat, dat alleen al is een eer om mee te maken. Maar ja, ik heb betere, ik heb betere concerten van hem gezien, ja. sowieso. Nou, als het dan gaat om rolmodel, heeft zo'n zo Stevie Wonder... want je kondigt hem met zeer veel passie en genegenheid ja. aan... Is hij in wat voor opzicht dan ook een rolmodel eigenlijk voor je geweest? Absoluut. Um, hij is iemand die heeft laten zien dat ondanks zijn, zijn, zijn handicap, tussen aanhalingstekens, hij toch de absolute top kan bereiken. Ik bedoel, mm. hij is, dat wat ik zeg, hij is voor mij de grootste aller tijden. Ja. Ondanks die beperking die hij heeft, of noem het de extra uitdaging, het niet kunnen zien. En um, weet je, dan heb je mensen die in het dagelijks leven alles hebben, zijn gezond, maar ze markeert, hun markeert niet. En. Toch hebben ze het lef om te zeggen, ja, maar ik krijg geen kans en het wil maar niet lukken en ik probeer van alles. Ja. Dan vind ik van, nou dan moet je gewoon naar zo iemand kijken die dat wel heeft gered en die dat, weet je, die wel het maximaal heeft gehaald uit wat hij heeft met al zijn beperkingen. En daarvoor alleen al is hij voor mij een role model. Maar hij was dat voor jou, maar inmiddels ben jij dat voor een, een hele generatie jonge Nederlanders die naar je televisieprogramma kijken en die zich vereenzelvigen met, met dat wat jij staat te doen. Hoe bepalend is dat eigenlijk voor de Jurgen Ruiman die daar nu staat? Ben je je daar steeds van bewust? Uh, ja, maar ook niet alleen als je op de buis bent, ook als je buiten de televisie bent. Ik bedoel, ik probeer ook altijd, als jongeren me aanspreken, even tijd te maken om met ze te praten. Ik bedoel, ik zal nooit een arrogante houding aannemen en zeggen van nee, ik heb nu geen tijd. Of uh, met een grote donkere bril weglopen en zeggen, sorry, maar nu ben ik niet aan het werk. Ja. Uh, ik doe het alleen als ik met mijn kinderen ergens ben uh, in een pretpark en mensen komen om een foto vragen. Ik zeg, Jan, vind je het ergens wat ik vandaag niet doe, want ik ben met mijn gezin. Het is echt family time voor mij. Dat vind ik dan ook normaal als ik het vraag. Maar um, ik ben er wel van bewust dat, je natuurlijk, dat iedereen die in de media zit... Ik bedoel, dat wordt zo op de een of andere manier... Uh, ja, ik wil niet zeggen verheerlijk, maar het wordt... Nou, het wordt bigger than live, Het toch? wordt bigger dan live gezien. En uh, je ziet ook hoe Dat mensen op een reageren. Eigen. Mensen zien ook hoe mensen op reageren. Want ja, natuurlijk, wat je doet... Ik bedoel, met alles... Met laat, me, laat me het even anders zeggen. Ik relativeer het zo. En als mijn kinderen, zeggen van, mijn kinderen... Een van mijn kinderen zei ik even, Papa, iedereen op school zegt... Jij bent bekende Nederlander, dus je bent belangrijk. En ik zeg van, nou lieve schat, luister even goed. We hebben op vrijdag gewoon bij ons het vuil opgehaald. Weet je, als de vuilnisman er vrijdag niet komt... Zit de hele buurt twee weken lang met vuilniszakken en stank. Uh, als papa een week niet op televisie komt... Nou, dan gaat alles gewoon door. Dus wie is nou belangrijker? De, de vuilnisman of papa? Uh, Tenzij je hebt gelijk, maar de vuilnisman. Het dus ze veel pakte de koffer ja. en ze ging zo ja, naar die vuilnisman. Dat <laughs> is veel belangrijker dan jou. Weet je, maar dat is de Zou Sorry, de papa, je bent van je voetstuk ja. gevallen. <laughs> maar, maar, zo, maar, maar zo is het toch. Ik bedoel, uiteindelijk, het is ja. Wij hebben de impact op de, via de medium, dat er zoveel, een paar honderdduizend mensen tegelijk naar je kijken. En je ziet ook hoe mensen op reageren. En dan moet je van bewust zijn dat je daarmee een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. En daarom vind ik het ook zo erg dat er zoveel verloedering plaatsvindt op televisie tegenwoordig. Want dat wordt ook het voorbeeld dat we voor onze kinderen creëren. Weet je, komen En dan uh, heb je het over, uh, over Gerso-achtige programma's. Over dat soort programma's, ik bedoel. Uh, uh, maar ook dingen als de Bachelorette, waarbij één vrouw. Uh, uit 27 mannen even gaat kiezen welke de leukste is. Ik bedoel, ja, ik moet er niet aan denken dat mijn dochter thuis komt... en zegt, pa, nou, ik heb 27 opties en het ga even bekijken welke de leukste is. Maar denk jij nou serieus dat als kids met een, een beetje gezond verstand... naar dat soort programma's kijken, dat ze dan denken dat dat hun, dat dat hun leven is? Eigenlijk? Nee, maar weet je of ik kids er zijn zonder gezond verstand, liever? En daar gaat het om. Ik bedoel, ja, tuurlijk heb je genoeg ertussen die het doorhebben van het zo is. Maar je hebt ook heel wat kinderen die dat idealiseren... en denken van, ja, zo moet het zijn. Ik, als ik zo leef, kom ik ook op televisie en dan word ik ook bekend en beroemd, en dan zit ik ook in de limelight. Dus dat betekent dat jij uh, uh, in je verantwoordelijkheid van, van televisiemaker... televisiepresentator, bekende Nederlander enzovoort... Uh, een belangrijk rolmodel bent voor, voor jongeren. Terwijl je toch in de eerste instantie, toen je tien jaar geleden met die show begon... Ja, meer een soort vrolijke Frans was... Ja, nee, was maar. veel dat, ongedwongener. Dat zie je ook aan je shows toen. Dat zie je ook aan mijn shows. Ja, maar ik bedoel, ik ben nu ook 45. Ik bedoel, mijn kinderen zijn, zijn een stuk groter en volwassen. Je moet, als mens moet je toch op een gegeven moment ook doorgroeien. Je kan niet altijd die vrolijke Frans blijven. Tenminste, zo zit ik niet in elkaar. Ja. En, uh, als je dan een ander publiek krijgt door de jaren heen, ja, het zij zo. Ik bedoel, mensen groeien met je mee of ze groeien niet met je mee. Um, ik krijg genoeg mensen die vinden dat ik saai ben geworden. En die denken van, ja, weet je, dat is niet van vroeger. Dat was veel leuker. Dat was. Maar ja. Vind je dat zelf eigenlijk ook wel eens? Nee, ik heb, dat, dat vind ik niet. Ik, ik ben anders, maar ik ben niet... Ik, ik Wat is de grootste ontwikkeling, vind jij zelf, die je hebt doorgemaakt in die tien jaar? Uh, ik denk mijn maatschappelijke bewustzijn. Dat, dat, dat, ik, dat, dat je een podium hebt en dat je dat podium ook moet gebruiken om iets te betekenen. Dat het niet alleen maar de vrolijke Frans is. Mm. En uh, ik heb dat ook gemerkt. Uh, als je, zolang je maar... De grappige jongen blijft die iedereen op de hak neemt, is het goed. Maar als je op een gegeven moment serieus bepaalde punten aansnijdt... Dan, dan worden mensen daar niet blij mee. Nee, als je dan, uh, dus ook van hey, Dat moet je vooral niet gaan doen. Ik heb een, een theaterprogramma gemaakt over bipolariteit. 13, 8, 66. En toen zag ik ook weer mensen van... nee, maar dat is niet leuk. Dat, dat moet je niet gaan doen. Want dat is uh, taboe. Daar praten we niet over. B -b bipolariteit, is dat iets wat in dus, uh, je hoofd... Ja, manische, manische depressie ja. is het, dus, zeg maar. Uh, en dat, dat vonden mensen dan te zwaar, weet je. Zeggen ze van, nee... Hey, Blijf vooral Ahmed doen en uh, Edsel. Dat vinden we leuk, maar uh, ga niet te dus, wel... dus er was in jou echt wel een soort drang om je af te keren tegen alleen maar leuk doen? Ja, absoluut. Of dat, leuk zijn? Alleen, alleen leuk zijn. Ik vind dat er meer is dan alleen maar leuk zijn. En dat is dat, dat, is dat diepe verantwoordelijkheidsgevoel wat je hebt. Want eigenlijk... Ja, verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Kijk, ik vind van je. Als Daar je hebben we ge... het eigenlijk. Als je de gelegenheid hebt gekregen om dit zo lang te doen en dat, dat je dit podium krijgt. Dan moet je het voor meer gebruiken dan alleen maar grappig te doen. En om je eigen eer te halen en om je eigen populariteit uh, groter te maken. Je moet ook op je bek durven gaan in je ontwikkeling. En dan moet je soms impopulaire keuzes maken en bepaalde dingen aanstippen waarmee mensen het niet eens zijn. Mm -hmm. Weet je, ik bedoel, uh, ik merk ook dat ik wel wat minder, uh, hoe moet ik zeggen, niet strijdvaardig hoor. Maar dat ik me minder snel, uh, minder fel snel in discussies stoort. Uh, een hele discussie die heel lang, waar ik me heel lang in had bemoeid is. Bijvoorbeeld uh, de, de Zwarte Piet-associatie die mensen hebben met Sinterklaas. Weet je, dat heb ik de hele tijd ook gezegd. Ja, daar moeten we mee oppassen, doe maar op. Maar ja, als je dan die discussie op een langere tijd voert... en je kijkt naar mensen die echt ermee bezig zijn... dan zie je ook dat mensen zich aangevallen voelen op hun eigen tradities... en hun eigen cultuur en zeggen ze... maar waarom kom jij nu als buitenstander ons zeggen dat we dit niet mogen doen... terwijl dat voor ons helemaal geen bijbetekenis heeft. Dat is dus, helemaal zijn, discriminerend uh, is dat, daar niet discriminerend bedoeld. Dus ben Dan word je genuanceerder erin. En dan denk ik, oké, okay, misschien zien de mensen het ook zo en is het helemaal niet uh, racistisch bedoeld. Maar aan de andere kant het komt wel zo over bij mensen ja. die een maar, kleurtje hebben. Maar als je, als je in het vak van de humor zit, is nuance soms ook een heel beroerd, uh, beroerd iets. Namelijk ja. dat je alles niveleert totdat er een heel fijn genuanceerd beeld overblijft. Maar dan kan je net zo dat goed op. Dat, zeg maar. nee. ja. dat is humor niet over. Daar heb je maar. geen show mee. Daar heb je geen show mee. Nee, maar dat dus ben ik wel bewust. Soms zeg ik ook dingen nog steeds. Ik zeg ook wel. Ik maak ook wel opmerkingen die mensen zullen shockeren. En als ze zeggen van nou, dat is niet zo. Maar ik weet dat ik het niet met de bedoeling doe om nee. mensen te. Maar daar, te daar heb beledigen. jij een heel, heel dankbaar typetje natuurlijk voor. Daar heb jij. Of karakter mogen we inmiddels wel zeggen. Dat is geen typetje nee. meer. Tante S. Ja. Want Tante S kan zich dingen permitteren die. Heel veel andere personages zich niet makkelijk permitteren. Nee, die mag gerust politiek en correct zijn. Op alle gebieden. Op alle gebieden, absoluut. Ja, want we hebben jou gevraagd: Goh, wat zijn nou een beetje de hoogtepunten van de afgelopen tien jaar? En dan kom jij eigenlijk gewoon alleen maar met Tante S-fragmenten. Met helemaal niks anders. Nee, maar Tante S was toch een beetje de highlight van de show. Ik bedoel, en de mooiste interviews heb ik als Tante S gehad. Laten we even luisteren naar een fragmentje. Oké. Heb je heb je eigen kinderen, Bob en Tom, hebben die het ook gelezen? Ja, die hebben het ook gelezen. Hoe oud waren ze toen ze het lazen? Ik denk een jaar of 18. Toen was Mopjes erop? Waar waren ze toen pas waar? geïnteresseerd? Ja, nee, ze. ze... Ze vroegen wat, of ik dat allemaal echt uh, beleefd had en zo. Mm. Ik zei ja, wel, op dat papier natuurlijk. Ja, ja, maar het is niet autobiografisch. Jawel, veel wel. Veel, veel wel. wel. Maar, maar uh, het is niet zo dat uh, dat had? jij mij uh, er kan verleiden in de kleedkamer of zo. Dat, uh, dat ik, zit zou, er niet ik zou oppassen in. als ik je was, mijn schat. Wat, <laughs> <laughs> Want ik weet, je bent misschien wel oud, 77 jaar is meneer Walker, Maar je bent nog lang niet koud. Nee. Nou, ik zei iets wat vertellen. Uh, zoals Viagra en zulke dingen heb ik helemaal niet nodig. Maar een poosje geleden. Het gaat nog spannend aan. Nee, die nieuwe pil die er is. Mm -hmm. Die had iemand expres in mijn koffie gedaan. En toen heb ik de hele dag met een erectie rondgelopen. En dan moest een man. Nee, dan moest een man met een rode vlag voor me uitlopen. Anders brak de boel. ja. Yeah. Dus ik waarschuw jullie allemaal. Het waarschuwt niet allemaal. Blijf het, blijf, blijf het op eigen kracht doen. Blijf het op eigen kracht doen. Ja, ja Tante S die krijgt iedereen uh, heel ver. En soms denk je, nou, dat gaat in de kleedkamer nog wel even door. Ja. Tante S is er geweest met snor. Tante S is ook zonder, zonder snor. Ja. Uh, uh, gaf ze akte de prinses. Hoe, ben jij nou als man net zo'n succesvol flirter eigenlijk als tante, tante S? Ik ben helemaal geen flirter, in tegendeel. Ik ben juist niet een flirten Nee. nee. Nee, vond ik ook al een beetje te deur Sorry. Ik heb een beetje opgehold. Ik had speciaal hak aan. Ik zag het ook. Oh, shit, misschien. Maar met Tante S kan je het echt heel erg goed. S, ja. Ik bedoel, maar ik heb het. Ik was ook altijd. Het klinkt hier me altijd heel verlegen naar meisjes toe. En dat heb ik altijd gehad. Ik bedoel, ik ben. Nu, ik heb altijd ook in relaties, daar ben ik altijd heel serieus geweest. Ik, mm -hmm. ik ben nooit degene geweest die is weggelopen uit de relatie ook. En nu met Sheila, ik ben nu al 24 jaar met, met Sheila. Ja. Ik bedoel, en ja, ik heb ook niet de hoefte om daar buiten te flirten of dingen. Ik vind dat, ja, je kan, soms kan je, kan je een leuke opmerking naar de vrouw maken, maar... Ja, ik ben gewoon heel gelukkig met mijn me, Messi en uh, nog steeds heel erg verliefd. Dus, nee, uh, nou ja, maar, maar dat kan natuurlijk ja. soms heel goed samengaan met, met, met, met, flirten, met, met dat ja. spel van hè. Ja. Ja, nee, ja, ik, ik, ik, ja, ik kan wel een paar goede pick-up lines bedenken als het moet, maar... Oh, wacht even, is verkeersinformatie, ja. kan jij ze ondertussen brengen. Okay. <laughs> Dan moet hij wel opschieten, want ik heb maar één Philip. Op de A6 Lelystad naar Emmeloord voor de Ketelbrug na een aanrijding drie kilometer. NTR brengt cultuur, elke dag. Jurgen Rijman is onze gast. Hij is cabaretier, televisiemaker en producent. Hij, uh, hij bestaat al heel lang, maar zijn programma bestaat tien jaar. Dat wordt aanstaande zondag met een daverende show op tv uh, gevierd. Uh, terwijl hij zelfs smiddags iets voor een goed doel doet in... Ja, in uh, Almere, in de schouwburg van Almere, hebben we stand-up Leukomie. Uh, we gaan met een aantal stand-up comedians een komische avond doen... waarbij we dat geld wat ophalen voor een gedeelte naar de stichting Opkikker gaat. En voor een gedeelte naar... Uh, ja, onderzoek naar leukemie. Er ja. hebben meesje, we meisje van de roodrek die me gevraagd om dit te doen, die heeft even een vriendinnetje verloren aan die ziekte. En ze zei van wel, als roodrectors willen we gewoon een keer aandacht eraan besteden. En ik heb echt direct een paar collega's gevonden. Dat is Jeffrey Spalburg, Jandino Asporaat, Arie Komen, uh, Klaas van der Eerde. Die allemaal zeggen: Oké, okay, wij doen mee. En we gaan er gewoon een hele gezellige avond van maken. Heel goed. Nou, en dan uh, mensen die daar dan niet kunnen uh, komen, die be bekomen, moeten, dan, die, die, die moeten die, naar de televisie die kijken. Die gaan gewoon de televisie hangen. En is, daar zien ze de hoogtepunten, misschien ook wel de dieptepunten. Bestaat er ja. ook zoiets als dieptepunten? Nee, ik, ik, denk, ik geloof niet in dieptepunten. Ik vind, uh, je hebt hoogtepunten en je hebt minder hoge punten. Maar, <lacht> <lacht> maar ik, heb, ik bedoel... Zo'n ja, uitleg leg kan het alleen maar ja. van een Surinaamse ja, dieptepunten. man komen. <lacht> dieptepunten ja, dieptepunten ja, ja. heb je wanneer je echt iets hebt gedaan... waarvan je denkt, shit, had ik dat maar niet gedaan. Weet nee. je, waarvan je spijt hebt. En ik heb echt nergens spijt van. Uh, niets wat ik ooit in mijn leven heb gedaan heb ik spijt van. Want alles heeft me toch uiteindelijk gemaakt door de man die ik ben. En alles wat in het programma gedaan, heeft het programma ook gemaakt tot het programma dat het is. Dus, uh... ja, Maar er moet toch ergens wel ooit een klein, heel klein knarend stemmetje zijn dat zegt, nou Jurgen, ik weet niet of dit wel zo verstandig is geweest. ja. Ja, van die momenten dat je denkt van dit onderwerp zou sterker, kunnen heb je het je sterker kunnen doen. Of soms denk je van shit. Als je iets terugkijkt van, daar had ik op beter op in moeten gaan of had ik een andere vraag moeten stellen, dat heb je natuurlijk. Maar uh, at the end of the day heb ik nu zoiets van... Uh, Echte dieptepunten geweest van dat. dat had anders gemoeten? Nee, dat niet. Van dit wat we nu uh, uh, gaan beluisteren heb je zeker geen spijt. I would like to close off the program with singing Jamaican farewell ritual, which is one of my all-time favorites. Yeah. Alright, yeah, can we do that? Okay. Down the ways where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship. And when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Ja, met een zoet liedje aan Belafonte. die dat was echt... Oh. Het, het verhaal ook een held om, om, om te ontmoeten? Ja, absoluut. Rekenen. Zeker een held om te ontmoeten. Iemand die, uh, ja, waarmee je opgroeit, qua muziek maar ook heel veel heeft betekend voor de, voor de ja, zeg maar, de, de, de mensenrechten in Amerika. Ik bedoel, hij is de man die Martin Luther King aan de Kennedys heeft voorgesteld, om hem wat te noemen. Uh, weet je, dus het, het is iemand die heel veel geschiedenis om zich heen heeft en die heel veel betekenen heeft en dat je dat zo iemand mag ontmoeten persoonlijk. Ja, het is geweldig. Ik bedoel, uh, en hij heeft, we hadden via een vriend van me, die was dus uh, is een bandleider. En die, uh, ik belde. Ik zei, ik heb goedje je commentaar met Harry Dan kan je niet regelen dat Tante S een interview doet. En zei, ik zal het vragen, je weet maar nooit. En zei, je wordt gebeld. Hoorde ik toen, ik zei, nou ja, het zal wel niet gebeuren. En Shelley die was aan het schoonmaken thuis. Uh, toevallig, was, ze was in de badkamer bezig of zo. En de oudste dochter kwam met de telefoon. Mijn mama, iemand die Engels praat van de telefoon. En... Ze neemt op en met uh, Hello Mrs. Raymond. Het uh, is Harry Bellefonte speaking. Nah, nee. Ze wist niet wat er overkwam. Gewoon dat, ja. dat, dat jij dat was. Dat ja, je ja, nee, kast, nee, nee, zoals uh... ze werd, hey, nee. Ze, die stem kan je duizen Die ga ik niet nadoen. Dus, uh, dit, dit hele is een dat was mooie... direct de vader van papa. Je had nooit met wie me gesproken. <laughs> want hij is, er, ja, de is een van de grootste Bellefonte fans die je maar kan indenken. Maar dit zijn, dit zijn wel de bijzondere dingen die je meemaakt. Ja, dat, dat Absoluut. Ik bedoel, en heb je dan. Uh, uh, want Stevie Wonder vertelde ons al van. Uh, dan heb ik niet zo heel veel tekst. Behalve. Ja dan hij uh, ja uh, Hi, I love you very much. Ja. <laughs> uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld Amy Winehouse... Ja. Uh, in haar nog veel jongere jaren. Nou, Amy Winehouse was nog helemaal niet bekend toen ze, toen ze bij ons kwam. Uh, we zijn ook het enige programma waar ze ooit is geweest... Uh, op televisie in Nederland. Uh, ik had het graag anders gezien. Ik bedoel, ik had Amy nog graag bij ons gehad... Maar uh, dat, dan besef je al dat het heel erg bijzonder is geweest. Dat ja. je en, maar verlamt dat ook niet? Zo, kijk, als je met een politicus zit uh, als Tante S, ja, dan kan je sparren, dan kan je dollen. Ja, ja. Maar met zo'n grote ster, uh, dan kan je ook stilvallen. Nou, nee, ik, ik heb het, ik, als, ik, als, ik, als ik met mijn werk echt bezig ben... Kijk, Stevie Wonder, die ontmoet je dan backstage of zo, dat is heel anders. Weet je? Ik kwam, daarna kwam ik kwam ook in het, uh, in het hotel tegen diepie voorbij, terwijl we aan het borrelen waren. Ja, dan ben je, je staarsstrok op de een of andere manier. Maar als ik met mijn werk bezig ben, is het anders. Dan maakt het niet uit wie tegenover me zit. Dan, dan ga je daar gewoon het gesprek aan. Ja. Maar je hebt sommige mensen die toch op een voetstuk hebt zitten. En als je die dan gewoon in het wild tegenkomt, om het zo te noemen... Dan, dan gaat er toch even iets door je heen, ja. ja. We hebben nog een fragment. Uh, soms gaat het er ook wat pittiger aan toe. Uh, Tante S. Uh, is uh, soms een zeer stevige uh, interviewster. Hier spreekt ze met uh, Theo van Gogh. Ah, ah. Want je drinkt, je rookt en, en je doet drugs. Zo af en toe? Zo af en toe doe je drugs. En wat is daar zo maar, erg? Je, moet toch ook, je hebt toch ook een beetje voorbeeldfunctie als bekende Nederlander? Voorbeeldfunctie? Mm -hmm. Ik word nu heel erg stil. Ik merk het. Hoe Hoezo voorbeeldfunctie? Nou, ik bedoel, dat zijn mensen die... Oh, ja, oké, okay, er zijn ook niet zoveel die tegen je opkijken. Maar je hebt bijvoorbeeld een kind. Je hebt een kind. Ja. Je hebt een zoon. Ja. Die jongen wordt toch groot, dan gaat hij lezen. paar feestjes, veert zichzelf, de pletter snuift en zo. <lacht> hoe, ga, hoe vind je hoe ik dat voor impact dat op die jongen gaat hebben later? Nou ja, ik weet niet. Ik hoop dat hij, als hij het zelf gaat doen... dat hij in naar zijn vader toekomt... en dan vraagt of ik voor het uh, juiste spul wil zorgen. In plaats van dat hij het op straat komt. Kan... Ja, ja. Ja, ja. Nou, mm. Hallo, hallo. Hij is meegegaan, niemand schrikt hem begin koeien besteld vandaag. <tie> oh. Ik hoop dat, hij, mening, dat hij er nooit aan begint, maar de oh. ervaring leert anders, denk ik. Ja, ja. Maar hij is nu tien, ik kan hem nog overtuigen, misschien. Ik Doe het niet wat je vader hoor. heeft het zoveel getuigd. Ik zoek je overtuigen. Want het is echt, ik bedoel, als je kijkt wat er in deze tijd gebeurt met drugs en dat soort dingen. Ik heb het ook een keer geprobeerd, hoor. Wel, ik ben door zeven mannen gegangbangd. Ik doe het <lacht> nooit meer. Maar als mijn zoon later geen kook zou doen, mm -hmm. hoe moeten wij dan de oude dag van Daisy bouters betalen? Dit vindt zijn eigen oh, dag wel. Laten waar hij is. Ik bedoel, Hij is niet de enige die het stuurt. Er dus zijn nog andere geloofmoorders. Dus je hoeft niet altijd steeds op deze boters terug te vallen. Ja, als het Dat is echt niet van die Hollanders. Altijd deze boters en deze boters. Weet je of er andere Surinamers zijn die leuk zijn? Maar altijd moeten jullie over deze boters praten. Waarom? Vertel me. Waarom praten jullie nooit over bijvoorbeeld Iding Sumita? Oké, hij is pas overleden. Waarom altijd over deze boters en deze boters en deze boters? Als Suriname van boters is? Is niet waar. Surinamers van ons allemaal. En moet. Ook... Ja, dat was een open doekje. Suriname ja. is van ons allemaal. <laughs> maar er staat toch echt wel wat oprechte opwinding bij Tante S... over het feit dat hij refereerde aan Boutersen. Ja, nee, het maar was, was niet alleen maar theater. Nee, het was niet alleen theater, maar dat heb je, je hebt dat natuurlijk heel lang gehad. dat uh, Het enige nieuws uh, dat je in Nederland hoorde was als het over DC Bouters ging. Ja, en, uh, in dat relatie is ook, tot Suriname. In relatie tot dus Suriname. Daarom is ja. het ook door begonnen met het programma. Dat we de goed uit Panamaribo erbij hadden om te laten zien dat er ook leuk nieuws... Leuk nieuws, en ik zeg vanzelf <laughs> neus, leuk nieuws uit Suriname <laughs> kan zijn. En uh, ja... Net, weet je, en ik, heb me er, ik heb me er vaak ook aan geërgerd dat het steeds weer. Weet je, alles werd met boters geassocieerd. En er heb zoveel mensen die daar hun best doen. op een goede manier iets van hun leven weer te maken. En dit zijn niet allemaal kleine botertjes bij elkaar trouwens. Boters is nu president van Suriname. Kaboutertjes, kaboutertjes, kaboutertjes, ja. <laughs> botertjes, kaboutertjes. Botertjes, ja. Boters is nu president ja. van het land. en die is gekozen door het volk. Dus ja, wie zijn wij om daar nog een oordeel over te vellen? Nou ja, dat wou ik je eigenlijk net vragen. Ja. Wil je daar nog iets over zeggen? Of? Nou, ik, ja, ik wil het, natuurlijk wil ik er wat over zeggen. Ik bedoel, uh, ik ben nooit fan van boters geweest. Dat weet meneer Bouters zelf ook wel. Je bent de oh, uh, leider geweest van de uh, opstand van de scholieren. Van de scholieren toen, ja. In, Precies, uh, in, uh, uh, samen met mensen als Primm de Kershönes hebben toen. Echt het studenten... Uh, Prim bij, bij de studenten en, studenten, en jij ik bij, de, bij de scholieren. Dat ja. was iets jonger natuurlijk. Dat was iets jonger. En uh, ik bedoel, ja... Ook 8 december en zo, dat, allemaal, dat is iets wat er nog altijd bij blijft. Waar bestond jouw verzet uit met de school? Uh, met de school nog, gewoon staken, geen brood, geen school. De, gewoon de straat op gaan met z'n allen, geen les volgen. Mm -hmm. Zo deden wij dat. En uh, ja, op een gegeven moment waren we aan het demonstreren. En uh, toen werden twee van die studentenleiders opgepakt. Hebben nog een bonje met de politie gehad. Ik was de eerste die wat klappen in, in te incasseren kreeg van de toenmalige... Ik weet niet, als commissaris van politie, meneer Plukker. Meneer Plukker, ja, hoort u dit? Meneer Plukker, ja, nee, hij hoort het ja, van bovenuit. Of het oh, is hij, hij, is niet meer. hij is er niet meer. Uh, weet je, maar ik, heb, ik, moet, ik moet aan de andere kant ook eerlijk zeggen... nu dat ik zie dat Bouters op zo'n manier gekozen is... dan het volk heeft voor gekozen dan moet hij het laten zien dat hij werkelijk het waard is... en dat hij ook werkelijk iets beters wil voor het volk. En daarvoor moeten we de man een, ja, zeg een redelijke kans geven. Ik, heb, ik ben laatst in Suriname geweest... en ik ben toen benaderd door mensen binnen zijn partij... dus binnen zijn regering... Uh, omdat ze weet dat ik heel veel doe voor jeugd. Met jeugdprojecten Suriname zei van nou waar kan je aan ondersteunen. Wat we veel doen. Deze regering wil echt wel wat voor je betekenen als het kan. En toen zei ik ook van nou ja. Ik wil gewoon mijn eigen manier dingen doen. En als jullie me daarin willen ondersteunen vind ik het fijn. Maar verwacht niet dat ik politieke propaganda voor jullie ga maken. En toen zeiden dus ze ook nee dat verwachten we helemaal niet. Want we weten hoe je erin staat. En dat hoeft ook helemaal niet. En het is eigenlijk voor het eerst dat ik door een, iemand van de regering... ben uitgekomen, genodigd in Suriname zo'n gesprek te voeren. Dus ze zijn wel proactief naar de jeugd toe. Maar ja, er blijft een soort geschiedenis omheen hangen wat, wat, wat niet lekker zit. Nee. Maar jij hebt daar toch, nou ja, hoe je het ook allemaal wil noemen, een plek voor gevonden. Je, je hebt eigenlijk ja. een vrij genuanceerd standpunt in deze. Ik ja. bedoel, ik ken ook mensen die wel wat feller zijn als het Bouterse betreft... en die ook liefst een blokje omgaan, niet meer naar Suriname gaan om dan maar eens wat te noemen. Zo, nee, dat, Jij, hebt, ook, jij, jij, hebt ook, uh, jij voelt je ook verantwoordelijk om daar nog iets te doen. Of misschien zelfs nee, terug te doen voor mensen. Sowieso, de, voor wat voor dat ik net ook zei, aan het essay, Suriname is niet alleen van boters. Ik heb, ik heb heel wat jongeren daar met talent die nog wat willen bereiken. En uh, het, het, je kan makkelijk zeggen, ja, ik ken mijn rug naar Suriname... Toe de komende vijf jaar of zo lang, maar dat, zo zit ik niet in elkaar. Ik bedoel, uh, ik geloof in mijn land. En de Surinaamse samenleving zit gewoon ook heel anders in elkaar. Ik bedoel, als je daar niet op een gegeven moment vergevingsgezind kan zijn... voor wat er, wat er allemaal in de gezin is gebeurd. Mijn vader is ook een slachtoffer van de revolutie geweest... om het zo te noemen. Op welke manier dan? Nou, uh, mijn vader die kreeg een zenuwinsteking... doordat hij sinds ja, zijn, zijn, zijn, zijn kantoor ging naar de kloten. Hij, hij is een paar keer gearresteerd door de militairen in die tijd. En op een gegeven moment kon hij het niet meer aan. Mm -hmm. En dat heeft mijn vader in hartstilstand bezorgd... waardoor hij hersenbeschadiging opliep... en niet meer zijn werk kon doen. Dat kwam allemaal ook door het militaire regime in die tijd. Maar... Ik kan dan als een soort van um, vrijheidsstrijder of een soort van verzetstrijder, me blijven verzetten er tegen, maar wat, wat, wat levert het uiteindelijk op? Een eye for an eye makes the world go, go blind, zeggen ze ook mm -hmm. wel eens. Maar om, om tot deze uitspraak te komen of tot dit besef te komen, ja. uh, uh, maakt tenminste een normaal mens, zou ik maar zeggen, een bepaald proces door. En daar is dan ook wel eerst woede bij en afkeren dat is er ook bij met de rug ja, maar naar die periode Suriname. Heb ik ook gehad. Gehad. Die periode heb ik zeker ook gehad dat ik, dat ik, dat ik alles wat met boter te maken had... dat, ik dat de dood inwensde en dat ik zei, daar wil ik nooit meer iets mee te maken mm -hmm. hebben. Maar op een gegeven moment krijg je kinderen, je, je, je wordt, je wordt volwassen. Ik, ik woonde ook nog in het land op een gegeven moment. Ik nou ja, ik moet hiervoor zorgen dat ik mijn kinderen een, een, een goede maaltijd kan leveren, nou, Suriname is te klein om in je eentje uh, principieel tegen te de revolutie te voeren. Nee, dat ja. werkt gewoon niet. Mm. En uh, ik heb zoiets op een gegeven moment van ja... I am, ik ben niet degene die het oordeel moet vellen. En dat is het geluk wat ik heb. Ik bedoel, dat is de rust die ik in mezelf heb gevonden op een gegeven moment. Ik bedoel, ik heb mijn vader vrij vroeg verloren, mijn moeder vrij vroeg verloren. Ik, heb, ik, heb, ik ben heel jong geconfronteerd met het overlijden van mensen. Waardoor ik ook heb gezien dat het leven eigenlijk te, te veel waard is om je met dat soort negativiteit bezig te houden... probeer zoveel mogelijk juist de leuke dingen met elkaar te bekijken... waar je samen iets kan bereiken. Je zusje heb je heel veel ik verloren. Ik heb mijn zusje heel vroeg verloren. Ja. Weet je, dus ja, het is... Uh, ja, het, nogmaals, voor mij is het zoiets van... ik, ik, heb, daar, ik heb daar gewoon geen behoefte aan. Ik, een vriend van me noemde het altijd. Ik had een tijd geleden speelde ik in de meervaart... En een uur voordat ik op moet worden ik gebeld. Alarm gaat thuis af als er ingebroken is. Nou, geld meegenomen, sieraden meegenomen. Dat is een behoorlijke slag voor ons. En toen ik thuis kwam heb ik mijn kinderen en mijn mevrouw genomen. Ik zei, nog gaan even bidden met z'n allen. Dat deze mensen God het inkeer komen. Zodat ze dit nooit meer met de ander doen. Zodat zij niet hoeven mee te maken uit mij meemaken. Je hebt mensen die zeiden, die konden zich dat niet voorstellen. Zeiden van, je bent toch boos, je gaat toch op zoek. Je wilt toch vragen. Je wilt, je wilt, je. Ik zeg nee, want ik heb mijn gezondheid nog. Ik heb mijn gezin nog. Het zijn materiële dingen die vergaan. Of die je kwijt bent. Um, maar betekent dit... En boosheid is altijd een negatieve emotie. Ik bedoel, dat, daar breek je echt niets mee. Ja, maar ik, ik zeg dit ook als een soort mantra elke ja, dag ja. tegen mezelf. <laughs> En dan lees ik weer het dat vrouwenblad voor, waar het is. staat ja. boosheid is negatieve. <laughs> maar dat het wil niet nog niet zeggen makkelijk. dat het altijd het lukt. Altijd. Het lukt ook niet altijd. Ik hou ook niet dat het altijd lukt. Ik heb ook momenten dat ik uit mijn slof nog schiet. Op dat weet je, Maar ik probeer wel zo bewust mogelijk ermee om te gaan. Dat het me zo weinig mogelijk overkomt. Ja. Weet je het moment nog dat je eigenlijk besloot... ervoor koos om niet meer boos te zijn? Of dat nou op Boutersen of de hele wereld was? Um. Nou, het, het is een keer gewoon met het besef. Ik was, het was in Suriname nog. Um, ik kwam uit een discotheek met de vriendin van me. En er kwam een jongen langs en die rukte de ketting van de nek. En ik had in die tijd een restaurant. Ik had een, ik had een wapen. Ik mocht, ik had een wapen bij me. En ik ben dus met, met dat wapen achter de jongen aangerend. Ik heb eerst een schot gelost. Uh, hij bleef niet staan. En uh, op een gegeven moment hield ik hem vast. En ik zette het pistool in zijn mond en probeerde de trekker over te halen. En gelukkig zat mijn pistool vast. En toen dacht ik op dat moment, toen ik daarna besefte wat het gevolg was... het was nog een de dag voor mijn verjaardag, toen besefte ik van nee, dit, dit... als je je zo laat gaan, je emotie... Heb, maak je uiteindelijk meer kapot dan je kan toewensen. Ik bedoel, degene op wie je zo boos wordt... heeft vaak meer te verliezen dan jij. Mm -hmm. um, en dat is voor mij een omkeer geweest in mijn leven. Ook Dat ik dacht van nee, je moet echt gaan werken aan je boosheid. En toen kwam ik er ook achter dat als ik mezelf heel erg in de boosheid laat gaan... Dat ik echt voor totale vernietiging ga. En. Dat je daartoe in staat bent. Dat ik daartoe in staat ben. Mm -hmm. En dat, dat, dat moment wil ik dus nooit meer meemaken. Bovendien, ik heb een, ik heb een gelukkig leven. Ik leef, ik leef gelukkig met mijn vrouw en mijn kinderen. We hebben alles wat ons hartje begeert. Ik wil dat niet kwijtraken door één moment van boosheid. En hoe. Is dat het... dan vervolgens. Gegaan, hoe heb je dat dan onder controle gekregen? Uh, door heel veel gewoon, ja, steeds met jezelf weer in conclave, of nee, ook met jezelf nee, gewoon in debat, in debat te gaan te, en te zeggen van jongen, weet je van, is dat de moeite waard? Uh, weet je, ik heb er nog steeds soms ik me moet inhouden om niet te reageren op bepaalde onrecht die ik zie. Uh, mensen die elkaar uitschelden voor noppe of zo. Dat ik zeg van jongen, bemoei je niet met die discussie, want dit heeft niets met jou te maken. Weet je, ik heb ook soms mensen die uh, anoniem op internet... het uh, een en ander over je zeggen, weet je... En het is Laatst heb ik daar weer op gereageerd en heb ik achteraf spijt. Ik zei, dat moet je gewoon niet doen, want je bereikt er niets mee. Die persoon is anoniem, die zit ergens in zijn vuistje te zeggen... van kijk, ik heb die idioot weer een stang op, op weet je, op stang kunnen jagen. Dus dat zijn momenten, dat ik dat steeds weer mezelf... van daar moet je gewoon niet op reageren. Ik bedoel, er zijn genoeg is... mensen die positief reageren. Ja. Concentreer je daarop. Maar het is mens eigen om het, het negatieve prikkeltje toch altijd... het meest op de een of andere manier. En hoe lang ben je nu boosvrij? Boosvrij? Uh, nou... Al heel lang volgens mij. Ik bedoel, ik heb ook nooit ruzie met mensen als zodanig dat ik mensen in vijandschap hou of zo. Nee, ik, ik heb wel eens dat ik zeg van als je mij iets flikt wat, wat me niet aan staat, dan blijf ik uit je buurt. Of je gaat je geen tweede keurlijk komen te doen, maar ik ben dan niet boos of ik, heb geen, ik koester geen vijandschap tegen je, dat niet. Ik zat zo'n heel stapeltje interviews door te bladeren en heel vaak sprak jij daaruit... Uh... Ja, de toekomstdroom. Als ik later een oud mannetje ben, dan doe ik alles in Nederland weg... en dan ga ik terug naar Suriname en dan ga ik daar onder een boom zitten. Ja. Met mijn vrouw. Ja. Opa zijn, hangmat, baby op de borst. Ja, kleekinderen op de borst, heerlijk. Ja. En dan vertel over de verhalen ja. van toen. Toen, vorige week, gaf je een interview... en toen was dat Suriname in één keer ingeruild voor Curaçao. Ja, dat is het mooie van mensen en je kan verliefd raken plotseling. En... Is, is, is de ene droom nu de andere droom geworden? De ene droom is de andere droom geworden in zoverre dat ik uh, op iets jongere leeftijd misschien terug wil. En dan ook Curaçao wil. Uh, niet dat ik niet van Suriname hou, begrijp me niet verkeerd. Ik hou van de zee heel erg, dat hebben we Suriname niet als zodanig. Uh, maar ik wil op een gegeven moment ook rust hebben in mijn leven en in mijn hoofd. En in Suriname ben ik bang dat ik die rust niet ga vinden omdat ik als Suriname zijnde me altijd ga bemoeien met onrecht wat er gebeurt. En dan kan ik liever van de afstand af en toe daar zijn. Politiek of sociaal? Politiek of sociaal, ja. maakt niet uit. Dan kan ik liever op afstand van twee uur daar zijn... waarbij ik af en toe kan komen en iets kan doen... waarbij ik weer iets betekent voor die maatschappij. Maar als ik midden in die maatschappij zit... weet ik dat ik me dagelijks ermee bezighoud. Ik denk dat als jij midden in die maatschappij bent... als ik lees wat jij daar allemaal doet... dat jij echt elke minuut op je schouder getikt wordt. Meneer Rijman, ja, ik heb hier nog een project. Kunnen we dat even doen? En dat is, dat is ook waarom ik zeg... dan ga ik liever op een afstand zitten... maar ja. nog heel dichtbij... En dan zoek ik een omgeving van mensen die voor mij hetzelfde gevoel hebben als Surinamers. En dat, dat zijn de Antillianen, dat heb ik op Curaçao. Ik heb familie daar wonen, ik heb vrienden daar wonen. En uh, ja. Hoe voel je je daar eigenlijk over? Dat je dat idee van teruggaan naar Suriname... wat, wat elk tropenkind denk ik uh, in zich ik herbergt. Voel me, ik voel me soms schuldig naar Suriname te doen, moet ik heel eerlijk in zijn. Ik heb een soort vervoer dat ik mijn eigen land in de steek laat. Maar het is ook een bewuste keuze die je op een gegeven moment maakt. Dat je zegt van ja... Daarom doe ik het. En ik zou nog steeds mezelf blijven inzetten voor Suriname. Ik zal nog steeds een paar keer per jaar in Suriname zijn. Maar heeft het te maken ook met, met het Suriname van nu? Uh... Suriname is, ho hoe je het wint of keert... natuurlijk heel erg veranderd de afgelopen jaren weer. Ja, nee, het heeft niets met het Suriname het heeft vooral met mezelf te maken. Het heeft met zoals ik nu in elkaar zit. En het zou best zo kunnen dat ik op een gegeven moment... op mijn vijftigste of mijn zestigste verjaardag in Suriname zit... en denk van jongens, nee, ik blijf gewoon hier. Hoor ik. Hier, hier hoor ik thuis. Mm -hmm. Dat kan ook, maar zoals ik me nu voel... Ja, dan kies, ik, dan kies ik ervoor om een curso terug te gaan. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Dat je uh, dat je toch droomt over een leven wat. Eigenlijk haak staat op het leven wat je nu leidt. Want je hebt nu uh, uh, zo'n iPhone en, en er zit dan een heel dreigend uh, alarmgeluid in. Yeah. Daar heb ik net mee mogen maken. Je wordt de hele dag oh, gebeld. Je hebt op... een manager, je yeah. hebt een chauffeur. Je hebt, je, very big je hebt een oprijlaan. Nou, oprijlaan. Je hebt een nee. alarm. Ik heb een alarm. Ja. Ik heb geen alarm hoor. Nee, maar dit is ja. Dit is, je bent hier gelukkig. Ik ben hartstikke gelukkig hier. Maar um, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat je op een gegeven moment kijkt als ik op een bepaalde leeftijd ben, wil ik iets rustiger gaan leven. De, de, weet je, dat, dat bijtranquilo, dat rustige wat mm -hmm. je op, op, op Curaçao hebt... De bampoco-poco, weet je, van... Dat, dat, dat trekt mij ook aan. Ik, ik, voel, ik voel ook die relaxheid als ik daar ben. Hier werk ik zes, zeven dagen in de week... en ik ga maar door, ik ga maar door, ik ga maar door. En op een gegeven moment heb ik zoiets van... ik wil dat niet tot mijn zestigste blijven doen. Of tot mijn zestigste blijven denk doen. Je dat, denk je dat je dat los kunt laten? Want er is iets in jou dat jou gebracht heeft, daar waar ik je nu ja, bent. Ik denk dat ik dat, dat kan loslaten als om. ik dus daar ga wonen... of als ik hier weg ga. Okay. Zolang ik hier blijf neemt, en hier oud word, ga ik dat niet kwijtraken. Maar je neemt Jurgen Rijmel mee, hè? Als je daar ik neem hem wel mee, maar je zit toch in een andere omgeving... in een andere maatschappij. En ik denk ook dat ik sowieso nog een paar maanden per jaar... hier in Nederland zal zijn. Maar... Ik denk dat je daar gewoon weer directeur wordt van een televisiestation. <laughs> wat dan later ik... blijkt heel corrupt te zijn. Ja, nee, dat precies. Maar dat kan, dat kan ik ook niet loslaten. Weet je. Ik kan Nederland ook niet zomaar loslaten. Ik heb ook als jij zei, als we teruggaan, reken er wel op dat ik toch twee of drie maanden in het jaar in Nederland zal zitten. Want ik kan deze maatschappij ook niet loslaten. Het is een, een deel van me geworden. Ik bedoel, ik ben hier geboren. Ik heb, ik heb, uh, ik ben hier, ik heb hier gestudeerd. Ik woon hier wel. Ik bedoel, ik heb, alles wat ik nu heb, heb ik aan Nederland te danken. Mijn hele succes en alles. Dus dat kan je ook niet loslaten. Nee. Ik voel me ook gewoon Nederlander als men me vraagt in het buitenland. Ik merk dat in de laatste jaren, als ik op vakantie ben in Amerika, vragen mensen me altijd: Where are you from? Vroeger zei ik altijd Suriname, maar nu zeg ik gewoon de Nederlands. Ik bedoel, ja. dat is toch iets waar je trots op bent dat je Nederlander bent. We zijn het zevende het zevenste coolste land ter wereld om in te wonen. Dus er is niets, niets mis mee. Maar Ik, ik kan wil ook gewoon altijd nog ambassadeur worden, hoor ik nu. Ook dat kan, maar ik kan daar rustiger leven. Rustiger en misschien cultureel attaché of zo. Maar het heeft toch iets raars dat een man die, die, die nog halverwege de veertig is... eigenlijk als met zijn hele pensioen bezig is. Je zou ook kunnen, het, uh... kunnen zeggen van... nou ik. Ik, ik ga het gewoon iets rustiger aan doen, want het hoeft eigenlijk allemaal helemaal niet, hè? Niemand vraagt je om nee. zo hard te werken als je niet nee, werkt. Nee, dat is wel, maar ik, ik, ik, ik heb dat gewoon in, me vind ik, gewoon, ik vind het gewoon leuk hm. om te doen. Maar daarom ook zeg ik van, um, ja, het is iets wat ik, wat ik van me misschien heb meegekregen van huis uit, van uh, de tijd dat het goed gaat, moet je ook ervoor zorgen dat je voor je oude dag zorgt. En, en als ik dan uh, eerder met mijn oude dag kan beginnen, het zei zo. Weet je, ik hoef niet tot mijn 55 zeggen van mijn oude. Als ik op mijn vijftigste ste met mijn oude dag kan beginnen, waarom niet? Ja. Weet maar je, je ik maar. wil ik wil niet maar ik kan het wel. Ik wil lekker met zeilen gewoon een bed en breakfast beginnen. En, uh, ja, ik, bedoel... ik zie al een aflevering van ik vertrek voor ik vertrek me. ja nou ik zou zeggen ja, we beetje, hebben een goede kandidaat voor tv <laughs> heb je ervaring in de bed and breakfast branche of nee, is ik dit heb, een ik beetje een restaurant ik heb een restaurant gehad oh, vroeger Suriname, dus en ja. ja. die is waanzinnig in de keuken dus dat zal voor ons geen probleem zijn nee. uh, Sheila neem je vanzelfsprekend mee ja. uh, de kinderen komen waarschijnlijk heel veel over ja, en de maar hond. In, de hond niet Komt te vergeten mee, ja. uh, maar Iemand die je zeker meeneemt, omdat ze er altijd was en altijd zal zijn, waarschijnlijk, is, ja. is Tante S natuurlijk. Ja, dat denk ik ook wel. Is ze we bezig om met de papiermensen? Zullen Tante S ook papiermensen gaan praten? Oh, dus. <laughs> Kom jij. Is er in jou wel eens een, een stem die zegt: van, Goh, ik moet maar eens loskomen van die vrouw? Want ja. ze is je grote succes. Ik heb dat al heel lang. Uh, heel vaak heb ik dat gehad, is natuurlijk is natuurlijk iets dat je vaak over nadenkt, weet je, je hoort soms ook mensen, vrienden, die zeggen van ja, weet je, misschien is het nu mooi geweest met Tante S. Maar als je dan naar de grote groep kijkt van fans en uh, de omroepers zo en binnen de productie ja. van jong, blijf daar even vanaf. Het blijft nog steeds, als je ook naar de peak view kijkt van het tv-programma bij de kijkcijfers, Tante S blijft het hoogtepunt nog steeds. Maar er is wel eens een, dat jij er zelf een beetje een hekel aan hebt. Nou, niet te hekel aan hebben. Ik denk van misschien moet ik er een beetje, ja, een beetje met vakantie sturen of met, met pensioen sturen. Maar ze is, ze is zo duidelijk aanwezig in mijn leven dat ik er voorlopig nog niet van af kan. Maar het is een ik, ik, ja, het een soort haar Ja, het liefdeverhouding. Ik heb er toch altijd problemen mee gehad dat dan de S populairder is dan ik zelf. Ja. <laughs> Het <laughs> gaat ook nooit meer veranderen. Nooit maar meer nou veranderen. moet ik zeggen dat je daar dan zelf ook wel aardig de regie op hebt. Want, ja. want je gaat nu bijvoorbeeld Tante S de musical doen. Ja. Nou ja, dat is een hele grote show. Wordt dat met alleen maar Tante, Tante S. S? Nou oké, okay, maar dat, is ook, dat, dat, dat, dat heeft ze ook verdiend vind ik. En misschien is dat dan ook een mooi, uh, mooi moment om het af te sluiten. Dat, denk, nog denk keer je dat, dat ze nog één keer door heel Nederland toert en, en persoonlijk afscheid, afscheid neemt van iedereen. Ja. Misschien ja. Het zou wel een mooi moment zijn. Denk je zijn. dat dat ooit lukt eigenlijk? Ik denk het wel. Je bent zo met die vrouw... Ik ben zo met die vrouw en misschien dat ze dan, dat ze dan met pensioen gaat naar die tour. En dat ze alleen maar voor hele speciale gelegenheden af en toe nog uh, uit de kast komt, om ja. het zo te zeggen. Drie keer per week zal dat dan wel worden. Heb je grote plannen? Moet er een nieuw karakter komen? Uh, uh, uh, nee, ik ben met, voor mezelf met, met hele nieuwe dingen bezig. Ik ben, uh, ik, uh, ben al heel lang met uh, motivational speeching bezig. Uh, voor jongeren vooral uh, doe ik pep talks. En ik heb daarvoor ook een high five ontwikkeld. Uh, wat door een hele movement is geworden. En ik wil nu de volgende stap nemen. Ik, wil, ik heb mezelf ook volgen om, om twee tot driehonderd studieuren te gaan doen. Om een level hoger te gaan. Het motivational speech te gaan noemen. Dat is iets wat ik mooi vind. Om mensen jouw sleutel tot het succes mee te geven. En uh, jouw kijk op de Jij wereld mee te geven. Jij probeert ze bij delen. te brengen van hoe kun je succes hebben. Ja, dat, dat zou ik graag aan mensen wil willen zeggen. Talent... Hoe kan je gelukkig zijn in het leven? Hoe kan je succesvol zijn? Uh, ik heb dat voor mezelf ontdekt en ik wil dat graag naar een hoger niveau brengen en dat ook gaan leren aan mensen. Ik ben uh, met de neef van me samen coaching en motivational bedrijf, hij is een hele goede coach. En uh, ja, langzaam maar zeker gaan we dat, ga ik dat een nieuwe carrière in en misschien theater afbouwen en dat gaan doen. En televisie blijft een, een beetje de, de, ja, zeg maar de mainstream van mij wat ik blijf doen, zolang dat wordt toegestaan. Ja, nou dat zal nog wel even zijn. Wil je ondertussen dan, dan, dan, dan iets heel gemotiveerds op je tegel zetten? Iets um, heel... <laughs> dan vertel ik dat we zondag die show kunnen zien, die jubileumshow. En dat is okay. ook het begin van het nieuwe seizoen van Rijman. En uh, na ons zometeen dan, uh, gaat het over de Nederlandse Klaas-Karel Faber. Die is uitgeroepen tot de meest gezochte oorlogsmisdadige... en onderzoeksjournalist Kees van Horen... Spu speurde de ontsnapte SS'er in 2003 als eerste op... En Alice de Bruin praat met hem over deze hele kwestie. Zometeen na 8 uur hier op Radio 1. We gaan de laatste 25 seconden van deze uitzending in. Jurgen Rijman was mijn gast, is mijn gast nog. Uh, schrijft in hele kleine lettertjes. Dus ik denk dat het wel een soort Kennedy-achtige afmeting wordt. Je hebt nu 14 seconden. Nou, ik zal zeggen wat dit is. Ik zeg, er is maar één die je succes kan bezorgen. Ja. En dat ben je zelf. Mooi gezicht. Dank je wel, Jurgen. Dank meneer Rijman, dit was aflevering 2341. 2300... 2341 op naar de volgende 10 jaar. Tot morgen. Radio 1. Nee. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. No, no, IZ, factureren. Not, seponeren. Gewoonlijk redt u zich prima over de grens, en toch.